dergelijke boom is toch niet van een echte te onderscheiden? Het is dat je het weet, maar anders... Ach, lieverd, maar een echte boom voel je, een echte boom ruik je. Vroeger, Dat ja, had... is mij bekend. Vroeger ging je met je vader mee naar het bos... en dan kon je een boom uitkiezen die bij jullie thuis in de kamer voor kerstboom mocht spelen. Dat doet toch niet zo vervelend? Het sneeuwde altijd. Ik weet niet of je het weet, maar we zitten hier in Lima, Peru. Meneer, mevrouw, hoor, hoor! hoor. Wat is dat? Een, een, een gijzeling, een gijzeling op de Japanse ambassade. De afstandbediening. Godverdomme, ja. waar is die? Rustig nou maar, hier. Godverdomme. Tja. is die voor een geluid? Vliegtuigen, gelopen. Grote God! Hola, signor Baptiste. Hola! Ja? Pas op het gras, het is gisteren opnieuw ingezaaid. Ach, kutvijf, je het erop met je gras. Wat zegt u, signor Baptiste? Het is al voorbij. Signor Baptiste, wat goed dat u niet op die vreselijke ambassade bent. Ja, ja, ja, heel goed, zeg maar. Jean, kom nou binnen, anders vat je nog kou. En? Het is de toepak aan Maro. Ze zijn binnengekomen door zich voor te doen als personeel van de cateringen. Anders... De televisie zegt dat de rebellen eisen dat gevangenen vrijgelaten moeten worden. Nee, God, dan hebben ze slecht aan die voedje uh, mori. Zeg, zeg even iets anders. Ik ruik op mijn Ik krijg niks. Ik ben toch niet gek. Ach bratgekkie. Maria bakt oliebollen. Morgen komen toch Tom en Katja? Waarom? Waarom? Waarom? Morgen is het toch oud jaar? Oud jaar? Vertel mij niemand nooit iets in dit huis. Ik wil me natuurlijk nergens mee bemoeien... maar om nou de hand aan jezelf te staan... terwijl je beneden in de rol van gastheer gedacht bent. Ik weet niet of we hier kunnen spreken van het juiste moment. Nogmaals, ik wil me natuurlijk nergens mee bemoeien. Jean? Jean? Jean, waar zit je? Jezus, wat ben je aan het doen? Eh? Ja, waar ben je mee bezig? Ik geloof dat ik uitslag heb op mijn benen. Nou, en? Ja, daar wilde ik even controleren. Nu? We hebben bezoek. Bezoek? Oh, ja. Het is oud en nieuw, weet je nog? Oud en nieuw, ja. Oh, gelukkig nieuwjaar, schat. Ach, zo, dan je het toch op! Maar ik heb huis op mijn benen. Ach, daar hebben we het verloren, schaap. Blij dat je er bent. Anders drinkt Tom al een champagne op, hè, Tom? Mijn god, wat beginnen we het nieuwe jaar weer goed, zeg? En wij dachten dat jij de Japanners aan het bevrijden was. Ja, maak er maar grapjes over. Nee, helemaal niet. Bij Unilever is de beveiliging van het personeel ook een steeds groter probleem. Tja, kijk maar nu bij die jappen. Tegen echt kwaad kun je je niet beveiligen. Vreselijk, wil jij nog iets? Het ligt het pad, Tijdens nergens voor terug. Dat is de Tupac Amaru, daar op die ambassade, ja? Niet Sendero Luminoso, Tupac Amaru. Zeg Kat, vergeet helemaal de haring. Ach, toch geen moeite. Vond je ze niet lekker dan op die geweldige Sinterklaasparty op de ambassade? Wat? Nee, oh, nee, nee, die waren echt heel bijzonder, heel, heel apart. Ja, nou, en dat vonden wij van Sinterklaas zelf ook. hè Kat? Hij was dit jaar heel, heel bijzonder in vorm. Heel bijzonder, heel apart. Hè, He, Tommy? Uh, blijft een apart eiland. En, is er hier nog iets gebeurd? Uh, ja, de minister is gek op barbecue. Maar hoef je toch niet om te janken? Oh, dat is niks hoor, dat is uh, wat koorts denk ik. Deze tijd van het jaar? Hier? Vreemd. Maar voor het getraan heb ik wel iets. Ah, ja, kijk eens aan. Werden dat het helft? Reuze fijn, hoeveel is dat? Nou, doen we weer 25. Mooi. Zeg Warken, um, Den Haag informeert waarom er eigenlijk niemand van ons op de receptie van de Japanners was. Wat zal ik daarop antwoorden? Goh, ja. Nou. Zeg maar dat het toeval was? Toeval? Ja? Goed, dan zeg ik dat het toeval was. Zie je wat er gebeurt? De leuke schoenpoetsertjes van Lima zijn een beetje aan het beroven. Wat is er gebeurd? Oh, ik heb mijn schoenen verloren. Verloren? Ik heb je handbloed helemaal. Ja, gestolen. Nou goed. Oh. Wat is er nou? Alsjeblieft. Alsjeblieft help. Ja, maar help me dan. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? <traïngen> ja, kom maar, kom maar. Even. <haut 400> ja. ja. ja. ja. Help maar even uit. He? Ja, het komt wel goed. Sorry hoor, ik stel me ontzettend aan. Nee, het, is al, het is al over. Ah, zo is het wel maar, hè. Ja, het komt allemaal wel weer goed. Jullie houden toch van elkaar? Ja, ik dacht het wel. Alleen. Alleen? Is er misschien een ander? Wat? Wat? Een ander? Jean, een ander? Nee, sorry. ik vind het idee dat Jean vreemd gaat in zijn, in zijn driedelige. Ja, het, het blijft een man, als ik me niet vergis. Stille wateren, weet je wel? Huh? Ja, nee, joh, als vrouw voel je dat toch onmiddellijk. Nee, er is iets anders. Hij verdomt het gewoon om zich eens te laten onderzoeken. Als je alleen Steinman al noemt, dan schreeuwt hij de hele boel bij elkaar. Steinman? Dat is een psychiater. Nou, dat is ook een dokter, hoor. <laughs> is het dan zo ernstig? Nou, geen idee wat jij ernstig vindt, maar midden in de nacht in de rozenperken graven... En, en je op klaarlichte dag in elkaar laten slaan door een paar kinderen... nou, de rest zal ik je besparen. En zelf doet hij er niks aan? Zelf? Hij slikt vitaminepillen in alle kleuren van de regenboog... die hij dan weer koopt van zijn chef, de ambassadeur. Pardon? De eerste vertegenwoordiger van het vaderland te Peru... heeft een winstgevend handeltje in vitaminepreparaten. Godsamme. Nee, niks godsamme. Je vertegenwoordigt een handelsnatie, of niet? En Jean is vast de klant bij zijn chef. Oh, en hij wordt er niet wijzer van? Nee, maar de chef wel. Weet je, na die gijzeling in de Japanse ambassade... toen is het alleen maar erger geworden. Ja, dat gebeurde toch tijdens een receptie? Ja, ik M geloof hem wel. Maar waren jullie daar niet voor uitgenodigd? Jawel, maar Jean had geen zin. Oh. Toevallig? Dan zegt dat wel. Hé hey Tom, kan jij niet eens met Jean praten om erachter te komen wat er aan de hand is?